Volgens het blog stonden de codes op de site... en waren alle documenten met hetzelfde wachtwoord te bereiken. Geen stijl vindt dat de Stadsdeel Oost vertrouwelijke informatie beter moet beveiligen... als het wil voorkomen dat vertrouwelijke informatie uitlekt. Nederland maakt zich grote zorgen over het voortdurende geweld in Soudaan. Dat heeft minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken gezegd. Het leger van Noord-Soudaan probeert nu de grensregio zuid kordofan in te lijven... nadat het eerder het naburige Abyei had veroverd...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 Vannacht vrij helder en 6 tot 9 graden. Morgen eerst zonnig, later stapelwolken, maar het blijft droog. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Tweede Pinksterdag bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn, met Ronald Boots. Goedenavond en welkom bij deze voetballoze uitzending. Ja, dat kan ik bijna beloven. We gaan het wel een beetje over voetballen hebben, maar dat is maar zeer minimaal. Uh, verder een rits aan sporten in het eerste uur, want we zitten er tot 11 uur vanavond. We hebben hockey, we hebben autosport, we hebben zwemmen, we hebben atletiek en wielrennen. En er wordt zelfs iets live gedaan. Volleybal, Nederland-Oostenrijk, dat gaat om de European League... Uh, vroeger deden we over de hele wereld mee. Nu alleen nog in Europa, Geers, Ja, inderdaad. De Nederlandse volleybalbond kon het niet meer betalen om de hele wereld af te reizen. Dat is een prijzige, uh, een prijzige aandoening. En dat willen ze niet meer. Ze kunnen het niet meer betalen. Dus is het de European League gewonnen. Geworden speelt Nederland tegen Oostenrijk. Doet dat erg voortvarend. 3-1 voorsprong in de eerste set. Met Can Take My Eyes off Of You. We gaan het hebben over wielrennen, over testen voor de tour onder andere. Uh, Robert Geesink is in de zesde en voorlaatste rit van het Criterium du Dauphiné als tweede geëindigd. Joris van den Berg maakte die ook echt indruk. Bij Vlaag wel. Hij plaatste een kilometer of zeven onder de top. De eerste aanval. Toen was alles nog bij elkaar. Een klein groepje met toppers helemaal vooraan. En daar zat Gezing bij. Hij demarreerde. En even zag het er naar uit dat hij vanaf dat moment zou gaan soleren naar de ritzegen. Het mislukte, omdat daarachter toch wat belangen waren. Er was één man die wilde de etappe winnen. En dat lukte ook. Die was echt specifiek naar de Dauphine gekomen om een bergetappe te winnen. En ja, de strijd om de gele trui, die barstte ook los. En dus ging het tempo achter Gezing weer omhoog. Nou, die een man reed weg. Spanjaard Joaquim Rodriguez goed uit de Giro gekomen. Nu nog steeds in grote vorm. Hij lukte, uh, het, hem lukte het wel om weg te blijven. En hij soleerde naar de ritzeg. En een, een kleine kilometer onder de top is Gezing nogmaals gedemarreerd. Het was een stijl stuk en dat zag er goed uit. En hij soleerde nu wel keurig naar de finish. En kwam als tweede over de streep. Ja, voor, voor iedereen is de Dauphiné is, is een test voor de Tour. Hè? Uh, doet Gezing dat ook? Zie je dat aan, aan al die renners? Je ziet het aan Geesik overduidelijk. Hij heeft zich vorig jaar echt in het rood gereden in de ronde van Zwitserland. Als voorbeeld. Dat is die andere, uh, die is uh, vandaag begonnen. Uh, daar leek Gezing vorig jaar te gaan winnen. Dat lukte niet. Dat leverde behalve echt uh, pijnlijke benen ook frustratie op. En in de Tour zag je naarmate de Tour voordat ook dat hij hem wat... Uh, uh, uh, hij kwam iets te kort. En ik denk dat hij nu bewust heeft gekozen voor een rustige voorbereiding. Berg op, niet te gek doen. één dag eruit pikken. En de tijdrit, hè, dat is, uh, die gereden is hier. Is precies de tijdrit als in de Tour op de ene laatste dag. Ja. En dat is uh, Gezing's doel hier vooral. Ja, zit hij zit nou een beetje op het niveau als in de Tireno? Nee, nog niet. Dat kon je zeker bij de eerste demarage ook zien. Hij was vrij goed weg, maar hij, ja, ik denk dat hij nog 15, 20 procent beter kan. En ik denk dat hij wel uh, goed in zijn schema zit. Ik denk dat hij uh, aardig op koers ligt om begin juli heel goed te zijn. En dan inderdaad, je moet natuurlijk ook nog rekening mee houden... dat je achter in die Tour, dan moet je pas echt goed zijn. En dat is ook toch ook weer 10-12 dagen verder. Ja. Uh, Wiggins uh, rijdt in het geel en blijft in het geel. Uh, Brit uh, een paar jaar geleden erg goed in de Tour. toen kon hij ook goed mee. Uh, is dit nou zijn uh, wedstrijd? Of denk je dat de rest hem gewoon laat gaan? Ik denk dat deze wedstrijd hem heel goed past. Met een lange tijdrit erin, 42 kilometer en dan niet al te zwaar klimwerk. En wat heel belangrijk is, een niet al te harde wedstrijd. Want nogmaals, het is voorbereid op de Tour. En de grote mannen hier, en dat zijn uh, ja, Wiggins dus, behalve Evans, Vino Kurov... en uh, Geesink en vooral ook Jurgen van den Broek... En die zijn nog niet top. Die moeten in de Ronde van Frankrijk top zijn... En dat, dat is nu nog niet helemaal het geval. En dan kan een man als Wiggins, net zoals hij in 2009 in de Tour deed... met aanklamp een heel eind komen. En hij heeft nog altijd nu na vandaag 1.26 voorsprong op de nummer 2, Evans. En ze moeten morgen nog twee heel zware bergen op finish op La Sweer. Daar kan die er afgereden worden trouwens. Maar ja, zoals hij er vandaag uitzag, gaat zijn verlies daar niet al te groot zijn. Merk je bij die nou ook dat sommige favorieten eh, eh, het niet aankunnen op het ogenblik? Ja, Ivan Basso bijvoorbeeld. Die is echt heel vroeger al afgereden. Die rijdt hier echt een complete voorbereidingsronde. Die doet geen trap in het rood, zoals dat heet, te veel. En ook de nummer drie van de rangschikking, Brajkovic, Hij won vorig jaar de Dauphiné. Die is vandaag gewoon aan het begin van de klim gelost. Maar hij had het ook aangekondigd. Uh, ik ben niet in de Dauphiné om te winnen. Mijn doel is de Tour. Ja, en dat zeggen er momenteel heel veel natuurlijk. Ja, Dus het heeft eigenlijk geen zin dat ik jou vraag wie gaat, wie gaat er morgen winnen. De, de, de ronde zal waarschijnlijk toch wel door Wiggins gewonnen worden. Want ik zie niemand in het klassement die in staat is... om Wiggins nu nog bergop, op die laatste toe to morgen echt nog het vuur na aan de schenen te leggen... en nog een minuut of een dikke minuut is dus, van die man weg te rijden. Ja, je zei het al, de Ronde van Zwitserland, die andere voorbereidende uh, etappenkoers... Uh, is vandaag begonnen. Proloog, nog verrassingen? Nou ja, het is niet echt verrassend als in de ronde van Zwitserland de proloog gewonnen wordt door Fabian Cancelara natuurlijk. Hij had een beetje pech heb ik begrepen in het eerste deel van de tijdrit, maar hij won over 7,3 kilometer met een goede kleine 10 seconden voorsprong op TJ Van Gerderen. Dat is een Amerikaan, dus we zullen het zomaar uitspreken. En Peter Sagan was derde. En wat ik knap vind, Bauke Mollema achtste in die proloog. Er zat een klimmetje in, een heuveltje, dus het was niet helemaal vlak. Nou ja. um, dan komt het door, hij gaat uh, meedoen aan de tour, heeft hij je uh, laten weten. Ja, daar twijfelde eigenlijk tot niemand nee, mee aan. Nee, nee, zeker niet dat hij dat zelf ging doen wat nog altijd wel een klein beetje twijfel is... mag hij meedoen van de organisatie? Dat is de enige twijfel nog die er is. Maar waarom zegt die organisatie dan niet... je mag niet, of ja, waarom ik, laat ze in het midden? Nou, ik, de, ik bedoelde eigenlijk dat dat de twijfel vooral ook geweest is. Ik denk als de, de ASO het niet had, uh, niet wil... dat dat dan allang duidelijk was geworden. En ja, dat hij nu meedoet, het komt niet als een grote verrassing. Is wel goed nieuws voor de wielerfans. Ja, ik. Denk en voor dat de het dopingfans. Het al... <laughs> voor iedereen is het goed nieuws. Ik denk dat de wielerfans nu een tour krijgen met de twee beste mannen ter wereld op dat gebied aan de start. Contador en Andy Schleck. Schleck rijdt de ronde van Zwitserland trouwens en reed een heel beroerde proloog over voorbereiding gesproken. En ik denk dat het voor de fans van allerlei uh, ja, dopingverhalen en spannende ontwikkelingen ook interessant is, want die gaan er toch ja, ik vrees het ongetwijfeld weer komen. Deze tour weer. Uh... Ja, het zijn roerige jaren en dat uh, leidt tot uh, roerige verhalen. Oké, okay, bedankt Joost van der Berg. We gaan langs Geerts Nederland tegen Oostenrijk. Nederland heeft wat moeite met de service. Dat kun je zien in deze eerste helft van de eerste set. Vooral Floris van Reekom heeft een probleem. Maar ook Sjoerd Hoogendoorn die vorige week in Leek nog bijzonder goed was aan service. En Teje Vlam die ook vorige week goed waren. Die laten het op dit moment even liggen. Er is geen druk in dit Oostenrijk waar ze tegen spelen. Het is niet het beste team ter wereld. Normaal gesproken als je daar goed de druk op zet dan komen ze niet aan spelen toe. En die druk begint natuurlijk met een uitstekende service. Maar dat laat Nederland achterwege. En dat betekent dat Oostenrijk bij kan blijven. De stand is nu 30%. 13-13. Uh, bondscoach Edwin Benne heeft er weer voor gekozen om uh, zijn jongste selectie het veld in te sturen. Daar was deze European League ook voor bedoeld. Om de jonge spelers, uh, vooral spelers die vorig jaar nog in Jong Oranje stonden... om die de ruimte te geven om te groeien en kennis te maken met het internationaal volleybalniveau. Uh, opmerkelijk is wel dat, uh, dat hij dus ook Decoy op de bank heeft gelaten. Decoy heeft zich afgelopen week bij de selectie gevoegd. Speelt in Italië. Doet het daar helemaal niet onverdienstelijk. Heeft een, uh, een basisplaats veroverd bij zijn, uh, fijn, bij zijn team Modena. En uh, uh, is dus een van de betere en ook jongere spelers. Want hij is nog maar begin 20 in dit team. Maar hij zit op de bank. In plaats daarvan speelt Flores van Reekom dus. En Van Reekom met zijn uh, 20 jaar komt ook maar net kijken en speelt nog gewoon in de Nederlandse competitie. Nederland doet het uh, op zich wel goed, maar je ziet het aan Nimir Abdelaziz ook weer. De service loopt niet, hij serveert hem vol in het net. En ze worden het 15-14 nog wel in het voordeel van Nederland. If I time Zo so hard. Yes, no, maybe heet het nummer en het is van Dazzled Kid. Gregory Sedok heeft in Leiden de Gouden Spijk veroverd. Een vakjury beloonde hem voor zijn zegens op de 110 meter horde. Met 13 seconden en 41 honderdste en 13 seconden en 39 honderdste... veroverde de atleet een Olympische nominatie. Of hij in Londen ook aan de start kan komen is nog maar de vraag. En ook zijn deelname aan de wereldkampioenschappen is onzeker. Voor Sedok zijn spannende tijden aangebroken. Donderdag boog het instituut Sportrechtspraak zich over de administratieve overtredingen... die een schorsing van twee jaar kunnen opleveren. De uitspraak van de zaak volgt binnen een maand. Floris van Hoorn praat in Leiden met Krekkerie Sedok kort na zijn finale. Krekkerie, je liep in uh, Hoorn een uh, limiet voor de WK. In de week daarvoor kwamen jouw whereabouts-problemen naar voren. Nu heb je deze week voor de raad gezeten. Nu de Olympische limiet en daarna nog eens een keertje 1337. Wat, wat is het uh, verschil eigenlijk tussen Hoorn en nu? Dat ik... Uh, uh, even kijken. Nou, het enige verschil is is dat het nu echt bij de commissie ligt. En hiervoor ben je bezig met NL-sporten, met je advocaat, met allerlei andere dingen. En nu niet meer. Nu heb ik mijn verhaal gedaan. Dus ik kom echt focussen nu op atletiek. Dat heb ik ook wel geprobeerd hiervoor. Alleen het was natuurlijk hartstikke moeilijk met al die randzaken eromheen. Nu is dat gebeurd. Dus nu kan ik me gewoon focussen op atletiek.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 Maar had je dit vanmorgen is, verwacht dat, dat je dit zou kunnen? Mm, nou, ik, ik had van tevoren gezegd dat ik tussen 48 en 50 wilde lopen. En het niet een klein beetje harder met meewind. Maar nee, ik had niet gedacht dat ik vandaag 13,39. Hoewel ik wel vorm ben, dus ik kan het wel. Alleen gezien mijn tijd in Kassel ja, loop ik nu bijna twee tiende harder. Dus ik had niet gedacht dat ik gelijk twee tiende had. Ik dacht, nou, misschien in Turkije volgende week iets meer. Dat ik dan uh, die limiet loop. Maar eerlijk gezegd, vandaag, ik weet dat er vorm er is. En ik wist nog niet dat het terecht uitkwam. Maar nu is het grote wachten begonnen. Ja, nu is het inderdaad de grote wachten begonnen. Tussen nu en de maand krijg ik uh, de uitslag. Zit er ook nog een stukje boosheid in die 1341 en die 1337? Nee, nee, nee, absoluut geen boosheid. Ik, uh, ik vind gewoon uh, balen natuurlijk de eerste plaats voor mezelf. Maar als ik zie hoe kapot mijn familie eraan gaat.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 Uh, ja, dat ze dus uh, heel scherp zijn en dat dit dus ook kan gebeuren. En uh, nu ben ik het Gregory Stok. Maar straks is het Sven Kramer of uh, Meleen Veldhuis of Ranomi. Ja, dan, dan is het natuurlijk wel hartstikke vervelend. Nog even de vraag waar we niet aan ontkomen. Waar hou je rekening mee? <laughs> uh, nergens mee. Ik, uh, ik hou nergens meer rekening mee. Ik hoop alleen op, uh, op vrijspraak. Omdat zij weten wie ik ben. Ik ben altijd aanwezig op wedstrijden, op competitiewedstrijden waar het nergens om gaat. Ik ben aanwezig om te kijken op het laatste niveau. Dus uh, ja, dat is gewoon het spelletje waar, uh, waar ik van hou. En ik hoop dat ze dat inderdaad meenemen. Ik kreeg tegen Floris van Hoorn. We gaan eens kijken bij het volleybal. Hebben we nou nog steeds zo'n moeite met Oostenrijk, -lijs? Ja, eigenlijk uh, meer dan, uh, dan, dan goed voor ons is, zou ik bijna zeggen. Het is 22-20. Nederland had vier punten voorsprong. Was op weg naar het einde van de eerste set. Dat zijn ze natuurlijk nog steeds. Zeker als Jeroen denkt de bal vol in het blok slaat. Maar via dat blok gaat de bal uit. en dus zo op Nederland op 23-20. Dus het eind van die set nadat wel. De winst in de set nadat ook wel. Maar het kan allemaal zoveel eenvoudiger... Uh, Oostenrijk is echt niet goed. Dat, dat zie je ook aan alles. En dus, op het moment dat je goed gaat serveren, hebben ze een probleem zorgt dat ervoor dat ze niet fatsoenlijk in de aanval komen... of dat de aanval veel te doorzichtig is. Maar Nederland, die, die, ja, die kan niet doordrukken. En dat zie je nu ook bijvoorbeeld. Nederland zou eigenlijk een fatsoenlijke aanval moeten kunnen opzetten... maar geeft de bal over en geeft daarmee Oostenrijk de kans om te scoren... op het moment dat Jeroen Rauwedink niet op de goede plek staat voor het blok. Dat is wel het 23-21. Zojuist trouwens een uh, opmerkelijk moment. Tony Krolis kwam weer in de ploeg. Die is heel lang afwezig geweest. De, bondscoach, de vorige bondscoach uh, Blanger zag het niet in hem zitten... Hij verloor de motivatie, Krol is dan bedoel ik, die om, uh, om te volleyballen leverde zijn contract in bij Dynamo. En ging uh, een halfjaartje niets doen, speelt tegenwoordig in Nantes in Frankrijk nadat hij een jaar later de motivatie wel weer vond. En is dus nu terug in het nationaal team, kwam er even in om te serveren, deed dat ook niet goed trouwens. Dus... Er is iets met de service. Jeroen Rauwerding kan het nu wel doen. Op setpoint. Wat kan hij? De bal vol in het net serveren. Mijn punt wordt steeds verder onderstreept. Het is 24-22. Nederland heeft nog twee setpunten over. En dan is het Oostenrijk dat mag gaan serveren. Dat gaan ze doen met Zas. Uh, een uh, Oostenrijkse speler. Oostenrijkse middenman. Kijken wat hij, uh, wat, wat hij kan. Ik ben nog niet heel erg onder de indruk van hem geweest in deze wedstrijd. Maar wellicht doet hij iets beters. Uh, nee. Jorna kan hem goed opvangen. Er komt de bal achter de drie meterlijn. Maar kan hier nog wel opgevangen worden door Turkse zijde. Maar gaat hij vervolgens over het net en uit. En pakt Nederland dan eindelijk die eerste set. Maar met moeite hoor. 25-22.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 Vader toch de wind, maar veel verschil, het niet van de stel ik heb geleefd. Als het pannen van daken waait, als het gras naar je voeten grijpt, als de wind langs je wangen aait, hier ben ik. Als de zeeën met schuim bezinning, als het huilen langs huizen klinkt, als de windje voor over wind, hier ben ik. Ren, ren hier, ren, ren als je me mist, ren heet. Ik heb geen zin op, maar hart tegen me in ren lenie. Zoek me in de bomen, zie de toppen zwaaien gaan. Ik ben je vader, de wind ik kom eraan. Ren, ren, ren. Zoek me in de havens en als de boten langzaam dansen gaan. Je vader, de wind komt eraan. Ren, ren, ren. Als het graan op de velden wrijft, als het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 En die rennen. Akduin Munnik. Het mannenhockeyteam van HGC heeft op eigen veld de finale bereikt... van de Eurohockey League. Oranje-zwart werd met 3-0 verslagen. Betekent dat Jeroen Delmede de Eurohockey League nooit zal winnen. De routinier van Oranje-zwart neemt na dit seizoen afscheid van het tophockey. Daarmee vond dat Oranje-zwart het zelf liet liggen. Ik moet zeggen, ja, ik denk ook gewoon terecht verloren en, uh, ze hebben gewoon de kansen die ze gehad hebben, hebben ze benut en uh, ja, dit was niet uh, de wedstrijd op een van je minste wedstrijden van het seizoen te spelen als team en ik denk dat dat wel gebeurd is, dus ja, gewoon iedereen heeft denk ik onder, onder zijn kunnen gepresteerd en uh, ja, uiteindelijk uh, gewoon de hele wedstrijd achter de feiten aangelopen. Je hebt met Oranje Zwart een lang seizoen gehad. Je hebt de play-offs gehad aan het eind van het jaar voor het landskampioenschap. HGC niet. Uh, voordat uh, deze, uh, dit toernooi begon, de EHL, zei iedereen... is het nou een voordeel of een nadeel dat je een maand niet hoeft te spelen? HGC wint met 3-0. Je zou bijna zeggen achteraf dat is een voordeel geweest. Nou, goed, dat weet je niet. Kijk, je kunt zeggen, we hebben vorige week een week niks gehad. Terwijl je in een heel vast ritme zit, ja, dat, dat het ritme even breekt. Maar ja, zij hebben een maand niks gedaan. Maar ik denk wat het grootste voordeel is dat zij op eigen terrein zitten op een veld wat gewoon heel snel is. Wat eh, voor een ploeg die redelijk veel wil drukken, nadelig is. Eh, ja, nou goed, dat is het thuisvoordeel wat ze hebben. En eh, ja, op het eigen veld waar je je eigen ritme hebt, eh, ja, dat soort dingen, ja, dat kunnen... Dat kan een doorslag geven, maar ik vind nog steeds met het team wat wij hebben had je niet, niet moeten verliezen. Maar uh, je verliest wel als gewoon iedereen onder de maat speelt. En, uh, ik denk dat het enige is waar het aan ligt dat wij verloren hebben. We hebben verloren van onszelf en AGC uh, heeft dat afgestraft. Je had, een, je had een goed seizoen uh, met Oranje-Zwart uh, Jeroen, laten we dat uh, vaststellen. Maar je hebt helemaal niks. Hè? Je verliest ook nog de play-offs voor deelname volgend jaar in de RHL. Je staat helemaal met lege handen. Ja, nou goed, je had net zo goed 50 kunnen worden. Ja. Nou ja, goed uiteindelijk, het zijn de wedstrijden waar het om gaat en het zijn wedstrijden die erbij blijven. Maar uiteindelijk speel je om te winnen en hoe, dat maakt niet uit. En je wint niet en ja, er was al een teleurstelling met de play-offs waarin we gewoon goed gespeeld hebben. En we hadden gehoopt die lijn door te kunnen trekken naar het finale weekend EAL. Maar ja, dat, blijkbaar heeft het gewoon net te lang geduurd en hebben we vandaag... Ik gewoon ver beneden ons niveau gespeeld. dus uh, Het is een deceptie, maar ik heb gelukkig nog een hoop andere herinneringen die me, die me meer bij zullen blijven dan vandaag. Ja, Ik wou nog zeggen, je, moet je morgen ook nog om half elf tegen Redding spelen om de derde plek van deze RAL? Of laat je dat aan je voorbij gaan? Nou, Met twee kinderen ben je gewend om vroeg op te staan. Dus, uh, mijn wekker, biologische wekker gaat om zes uur, s ochtends, dus uh, ik ben er wel klaar voor dat. Want dat Jeroen wordt je laatste wedstrijd op de Nederlandse velden om half elf... Hier op HGC, we verwachten niet veel toeschouwers. Je had meer verdiend, jouw carrière heeft meer verdiend. Ja goed, ik, uh, je speelt niet alleen voor de toeschouwers, je speelt voor je eigen gevoel. En, uh, dus Ik wil wel op een mooie manier af, uh, afscheid nemen. En uh, hopelijk uh, met, met een overwinning. En, uh, dat blijft mezelf in ieder geval bij. En, kijk, Wedstrijden voor plaats 3 en 4 onthoudt toch niemand. Dus uh, hoe, jullie dat, hoe dat uiteindelijk af gaat lopen, we zullen het wel zien. Maar ik vind gewoon dat we ons nog moeten revancheren voor vandaag. En uh, gewoon voor onszelf. Misschien dat je, hem, dat je hem zelf wel kan meenemen, die derde plek dan. Want je hebt alles gewonnen in je carrière wat er te winnen viel: hè? Olympisch kampioen, wereldkampioen, Europees kampioen met het Nederlands elftal. Met Den Bos werd je ook Europees kampioen en Landskampioen. En dan heb je nu met oranje-zwart de derde plek op een Europees kampioenschap. Dat is toch ook mooi? Nou, dan zullen we daar met vette letters zullen we dat op, de, op de lijst zetten, Gerard. Met een hele dikke streep eronder en dan is het klaar. En dan ga ik lekker op vakantie. Ik ben blij dat je weer een beetje kan lachen, Jeroen. En uh, Een mooie carrière is het geweest. We hebben er... Uh, hoeveel jaar is het? 18 jaar zo'n beetje? Nou, langer, Gerard. Het is uh, mijn 22 e seizoen in Heeren 1 en mijn 20 e seizoen in de hoofdklasse. Dus uh, het is lang uh, genoeg wel, geweest. Welverdiende rust? Ik denk het wel. Oké. Okay. Nog veel... Uh, Succes morgen, en sterkte. Ja, we zullen het nodig hebben, maar goed. Zonder een lachje is, is het allemaal niks anders. Dat zei Jeroen Delmee. Hij speelde bijna zijn hele leven in Heren 1. Mooie hockeyuitdrukking. We hoorden hem in gesprek met Gerard de Groot. Anderhalve week geleden werd FIFA-voorzitter Sepp Blatter herkozen. Op een tumultueus congres kondigde hij aan dat de FIFA schoon schip gaat maken. Een speciale commissie moet advies geven hoe het beschadigde imago... van de Wereldvoetbalbond kan worden opgevijzeld. Het was voor de KNVB één van de redenen om toch op Blatter te stemmen. Inmiddels weten we dat Johan Cruijff, de Amerikaanse oud-politicus Henry Kissinger... en zanger Placido Domingo waarschijnlijk in die speciale commissie komen te zitten. Zeker de namen van Kissinger en Domingo... waren voor velen een complete verrassing. De bondsvoorzitter van de KNVB, Michael van Praag... reageerde er vanmiddag voor het eerst op. Dat deed hij in het sportforum van Langs de Lijn... waar ook journalist Henk Staudam en Ton Bo te gast waren. Presentator Robert Mede vroeg aan Van Praag... of hij de commissie nog serieus neemt. Ik zal mijn persoonlijke mening geven... want wij moeten als KNVB nog een standpunt hierin innemen. Maar dat kon ik niet innemen omdat Bert van Oostveen en Harry Been... Me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 Nee, ik ben niet geringeloord, dat gaat me te ver. Want het is zijn maar voorstellen van hem. En hij, hij bepaalt het niet in zijn eentje, dat bepaalt het UEFA-bestuur. Uh, sorry, het FIFA-bestuur. Nou, daar zitten er acht van bij ons in de UEFA. Dus ik heb volgende week, als we vergaderingen hebben... heb ik alle kans om daar wat van te zeggen. Maar mag ik iets vragen wat er aan vooraf gaat? Wat ik niet begrijp aan het hele proces is... dat de KNVB het al die jaren zover heeft laten komen. Dat ze nooit hun stem hebben laten horen... Eh, naar al die eh, beschuldigingen over omkoping, over chantage... Eh, of omkoping en corruptie...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 Uiteindelijk geen uh, strafbare feiten voor. Maar er hangt nog een belastend document dat in Zwitserland dat openbaar dat zou, zou kunnen heel goed komen. een beetje een beetje een beetje is, hè, dat is beetje een beetje een is een beetje mooie van Nederland... dan is is is, Zolang hij niet veroordeeld is, nee, sorry, okay. is hij een Dus van is zeggen van een maar, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje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 in de FIFA, dat dat uiteindelijk ook gaat gebeuren. Wij hebben dat al jaren. Dan laat die man het dan maar uitvoeren... voor die paar jaar dat, er, dat hij er dan nog zit. Want het congres controleert hem. En dat is nieuw. Ja, Wij controleren het zelf. Wat voor bezwaar is er tegen om iemand anders te kiezen? Omdat ook... de kans dan heel groot is dat er huh? geen Europeaan komt dat er alsnog iemand uit Zuid-Amerika ja, maar Amerika goed is komt. goed en slecht is slecht. Ja, ja, ja maar als er eenmaal een, een, iemand uit een ander contingent daar komt te zitten... uit een andere confederatie... dan komt hij daar voor vier jaar te zitten. Die gaat na vier jaar niet meer weg. Die blijft dan vervolgens ook twaalf jaar zitten. En dan zitten we weer twaalf jaar Heb met nou die nou een jaar. Heb je een bewijs van? Je zei net over nou, kijk, kijk maar naar de vorige uh, voorzitters van de FIFA. Die blijven allemaal tot maar in deze, de, deze van jaren zitten. Is, deze opzelling dus, is doordrengt van argwaan. Dus dit, dat moet, je best zien, een hele goede dit moet je zien kunnen als een oplossing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 Europa. Ik bedoel, alle goede voetballers van, van al de hele wereld die voetballen in Europa. He, we hebben het er straks over gehad, over de miljoenen die daarvoor uitgekeerd worden. Iedereen is jaloers op de Champions League en op de Europa League, dat, de, het, het, dat het de UEFA zo goed gaat. Dat is gewoon jaloezie.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 208 mensen nou, die er moeten lopen. Maar, en, uh, dat duurde erg lang. Maar ja. uh, het, het stemmen op in, naar welk land een, uh, een wereldkampioenschap gaat... of een Europees kampioenschap gaat ook met een stemhokje... wat niemand kan zien en een papiertje erin. Mag ik nog één... Auto... één ding dan? Ja, ja, en ja. Want anders een... is het net alsof nee, die je moet ik... verantwoorden. Nee, maar, nee helemaal nou, niet. Natuurlijk. Het is helemaal nee. En, ik, en Het interesseert me dood gewoon. He? Dit was een moment, niet om te kiezen... maar ook om je...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 En dan is de overdracht en begint de hele ziekte weer vervolgens aan. een heel erg goed voorstel kunnen zijn. En dat zei Michael van Praag vanmiddag in het Sportforum van Langs de Lijn. Dat forum werd voorgezeten door Robert Meder. En we horen ook de andere gasten Tom Boot en NRC-journalist Henk Staudam. take us over the road, man made the train to carry the heavy load, man made the electrolyte to take us out of the dark. boys, man make them happy, cause man make them toys, and after man make everything, everything he can, you know that man makes money. James Brown met It's a man's, man's, man's world. En u kunt het geloven of niet, maar deze plaats stond, na de discussie over de FIFA... ook al op de vooraf bedachte muzieklijst. Vooraf bedacht hadden we ook volleyballen. Nederland loopt snel over Oostenrijk heen. Gaat dat gebeuren, Lars uh, Ja, dat, dat gaat wel gebeuren, maar niet zo snel als we vooraf hadden verdacht. Het is wel setpoint geworden voor Nederland in de tweede set. 24-22 maar het is nog maar net dat Nederland een voorsprong heeft genomen in deze set hoor. service services van Rauwding komt de aanval van de Oostenrijkers kan overgenomen worden door Nederland moet Thomas Kroles de bal helemaal van achter zijn lichaam vandaan halen maar het is voldoende, krijgt de bal over het net. Het blok is er niet op berekend op zo'n bal. En zo wint Nederland de tweede set met 25-22. Dat klinkt eenvoudiger dan het was. Want bondscoach Edwin Benne heeft toch een aantal omzettingen moeten plegen. Om zijn ploeg weer op de rit te krijgen. De Jonkies, Hogendoor en Van Reekom. Verantwoordelijk voor het gros van de aanvallen. Die lieten het liggen. En Benne greep in. Zetten Jan-Willem Snippen en Tony Krolis in de ploeg. Allebei uh, hernieuwd, debuut bij Oranje zou ik willen zeggen. Krolis kwam er ook in de eerste set al even in, maar het verhaal is bekend. Hij is heel lang weg geweest, uh, volleybal in Nantes. En vanwege allerlei blessures bij andere spelers op zijn positie is hij er nu weer bij. En Jan-Willem Snipper vorig jaar bijna een heel jaar niet gespeeld. Geblesseerd geweest, uh, gerevaliteerd bij zijn club Santa Croce in Italië. En is er nu ook weer bij. En zij zorgen ervoor dat, uh, zorgden ervoor dat het tij werd gekeerd... Dat Nederland een kleine achterstand om, om kon bouwen in een voorsprong. En op die manier ook de tweede set binnenhaalt. De stand in de wedstrijd is nu 2-0 in het voordeel van Nederland. <tiedadio> La cuisine de nos nomades, c'est me l'emparter sur la vie des bacs nord africains, du Moyen-Orient à Paris. On tape une pour les grands McDonald's, au pays du Kéba Muni. Salat, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mènes en ton Kéba? Salat, tomate. Monsieur salade tomate oignon Tomat, Oignon en toen La Caravan pas. Dit nummer maakte in 2009, was er nog helemaal niks aan de hand. Uh, andere tijden sport, zwemmen, atletiek en zeilen... zijn de onderwerpen die we kunnen horen in het uur tussen 8 en 9. Dit is het einde van dit uur van Langs de Lijn. Martijn van week zit klaar voor het NOS Journaal. Tot zo. BNN presenteert de luisterfilm Mama Tandori... naar de bestseller van Ernest van der Kast. Hilarisch. Of overrat in Delhi. <laughs> Ontroerend. Was ik als jongetje maar in Bombay gebleven. Meeslepend. Het ruikt naar de keuken van mijn moeder. Rode pepers, garam masala. Mama Tandori, maandagavond half negen, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Trotter reisgidsen. Eigenzinnig, kritisch en uitgebreid.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 Zomer in Maastricht. 122 dagen vol cultuur. Kijk voor het volledige aanbod op Cultuurzomermaastricht.nl. Festival Zwart. Onthullend kunstenfestival in de Zwolse Binnenstad. 5 tot en met 10 juli. Kijk op beeldvanoverijsel.nl. Dit is Radio 1.